In het flatgebouw boven de kelder zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. In Wagenberg zijn ruim 100 verwaarloosde ponies en paarden weggehaald bij een veehandelaar. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit werden twee ponies dood gevonden. De andere dieren bleken ondervoed, ziek of ze hadden ontstoken ogen. De verwaarlozing kwam aan het licht na een melding van de dierenambulance. Die was naar de veehandelaar gegaan om twee vechtende honden uit elkaar te halen. Medewerkers riepen daarbij de hulp van de politie in. Die controleerde de rest van het bedrijf en vond daar de ponies. Het Amerikaanse leger verplaatst het materieel van de basis Manas in Kirgizië naar Roemenië. De operatie moet in juli 2014 zijn afgerond, heeft de Pentagon bekendgemaakt. Het Centraal-Aziatische land ligt al een aantal jaar met de VS in de clinch over de basis. Vanuit Manas bevoorraadt het Amerikaanse leger de troepen in Afghanistan. Kirgizië wil nu dat de Amerikanen vertrekken. In 2009 wilde de Kirgizische regering de basis ook al sluiten. Dat wist de VS toen te voorkomen door onder andere meer huur te betalen.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 Dit was het NOS-journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Wim Brands en Jeroen van Kan. En het woord, dat uh, gaat... Uh voor één nacht omgedoopt worden in de Hermansnacht. De Hermansnacht uh, is een hele nacht over de schrijver Willem-Frederik Hermans. En dat, uh, de reden daarvoor is dat 28 november de uh, biografie, verschijnt van, <coughs> pardon, biografie verschijnt van Hermans. Geschreven door Willem Otterspeer. die is het eerste uur uh, onze gast. We hebben een heel vol programma, want we uh, gaan maar liefst vijf uur lang praten over schrijver Willem-Frederik Hermans. Veel archiefmateriaal uiteraard. Veel materiaal, uh, veel delen uit interviews waarin we Hermans zelf aan het woord uh, horen. Uh, samen met Wim Brands ga ik uh, al deze uren uh, met gasten praten die iets gaan zeggen over Hermans. Ja. Uh, en... Misschien, Jeroen, is het goed om even een aantal van die gasten te gaan noemen? Ja, we besluiten straks ja. in het laatste dus... uur... Uh, met uh, Wilbert Smulders en uh, uh, uh, literatuurcriticus Arnold Heumakers. Het gaat over Hermans als cijfer. En over wat er, uh, uh, waarom we zijn boeken nog lezen. En wat ze leesbaar houdt. Ja, en dan hebben we dan tussendoor... Dat ga ik ook even. Het is echt een enorme nacht, gaat het worden. Dan hebben we tussendoor. Dat is ongeveer van uh, drie... Tot, uh, tot zes uur, laten, laten we heel veel mooie historische opnamen horen. Bijvoorbeeld ja. Max Pam in gesprek met Hermans. Dat gaat over de, dus een uur lang hebben we het over de polemiek... Hermans en de polemiek, dat is een gesprek van Max Pam... volgens mij uit 1983... waarin Hermans Haarfijn uitlegt... Uh, hoe de polemiek dient uh, te functioneren... met uh, als uh, adstructiemateriaal... mandarijnen op zwavelzuur. Dus hij legt eruit hoe de polemiek uh, moet, uh, moet werken. En in het uh, uh, tweede deel... gaat het meer over de schrijver Hermans... dus over zijn werk. En dan gaat het onder andere over ruisend uh, gas... en over... Uh, uh, we gaan er dan nog meer over. Er is nog een deel wat voorgelezen wordt... door Sylvia Christel in datzelfde uh, deel waar ze ook alweer uit voorleest... dat zal straks blijken. Ja, en dan moeten we ook nog... en dan gaan we echt met Willem uh, beginnen. Ik zit te popelen. Uh, en die zit inderdaad te popelen. Dan hebben we natuurlijk ook nog het uh, uur tussen drie en vier... waar we Elsbeth Etty gaan ontvangen... die onder meer voor uh, NRC Handelsblad uh, schrijft... en Jamal Wariaci. jonge schrijver... in wiens laatste roman... Uh, een man voorkomt die een café heeft. En dat uh, café heeft hij nooit meer slapen genoemd. En dat is niet voor niks. Maar dat zal allemaal straks uh, blijken in dat uur. Jeroen, ik denk dat het goed is als je, als je het eerste fragment uh, even in gaat leiden. En dan kan Willem daarna Willem Otterspeer daarna meteen vertellen... over het maken van het eerste deel van de biografie. Over Hermans, over de jonge Willem-Frederik Hermans... als mislukkings Kunstenaar. En dat begint allemaal in zijn jeugd. En je hebt een fragmentje dat gaat over die jeugd. Ja, een paar, dit uur gaan we een paar fragmenten uitzenden... uit het programma Passages uh, Passanten. Um, twee programmamakers, Ad Frans en Erik Lieshout... die waren bezig met het voorbereiden van een documentaire. Ik verlang naar niets dat voorbij is terug. Een documentaire waarin ze uitgebreid met Hermans praten... Uh, uh, rond het moment dat uh, Au Pair verschijnt, zo'n roman. Uh, ze hebben toen heel veel gesprekken met hem gevoerd. voorgesprekken die ze uh, later hebben uitgezonden bij de VPRO. In het programma Passages Passanten. En een deel van die gesprekken ging over uh, Hermans en uh, zijn jeugd. En zijn onwil om daarover te praten. Ik denk niet dat veel mensen totaal geïllusioneerd uit mijn boeken zullen stappen. Dat geloof ik niet. Ik heb eens een keer een uh, verhaal gelezen geloof ik zelfs. In een boekje van een paar leraren die een boekje geschreven hebben zeiden, oh ja, die boeken van hemels die durf ik niet aan mijn leerlingen in handen te geven. Want dat is ze van ellende uit het raam springen. Maar ik denk, niet, ik denk niet dat ooit van een boek van mij... iemand van ellende uit het raam gesprongen is. Hij is misschien, misschien, dat zou de wensen zijn... dat iemand na lectuur van een boek uh, van mij... van plan geweest was uit het raam te springen... maar het dan toch niet heeft gedaan... omdat hij bij wijze van spreken al op papier uit het raam gesprongen was... En op die manier heeft mijn boek hem dan het leven gered. Als hij mijn boek niet gelezen had... dan zou hij misschien in werkelijkheid uit het raam gesprongen zijn. Dat is eigenlijk de functie van boeken. Dat is de functie van, van droeve, droeve boeken en droeve, droeve drama's. En dat is ook de functie die het voor de auteur ervan heeft, begrijp je? Iedere, iedere schrijver is zijn eigen psychoanalyticus. U schrijft in een opstel... schrijver en lezer zijn verbonden door zelfhaat heeft dat er iets mee te maken? Precies, dat is net wat ik hier probeer te vertellen. Dat is geen gemakkelijke opgave... om een publiek te krijgen, dat u toch heeft? Dat is ja, dan een slecht publiek. ik begrijp er ook helemaal niets van. Maar het is ook... Eigenlijk was mijn vroegere situatie... je kunt zeggen tot... nou, tot een jaar of... vijftien of nog langer geleden... waren er bijna geen mensen die mijn boeken lazen. Dat, dat vond ik eigenlijk een normalere situatie... Nu zijn er inderdaad, sommige van die boeken worden in het grote aantallen gekocht en gelezen. Wat, wat, wat, wat ik natuurlijk niet betreuren kan. Want ik zou me op geen raad geven omdat, omdat ik er nu van leef. Hè, dus het moet wel. Maar eh, ik vind het toch altijd erg vreemd. Of misschien ook niet vreemd. Want het is natuurlijk zo, de, heel veel, zeer soms, eigenlijk de, de meeste, echt bijna alle, alle. Klassieke boeken. Ik bedoel, ik hier heel ruim genomen, een klassiek boek. Een boek dat, dat jarenlang populair blijft, jarenlang gelezen blijft. Een soort boek als Don Quixote of uh, uh, Schuld en Boete en dat soort boeken. Maar het zijn allemaal uh, heel sombere uh, boeken. Uh, ik geloof niet dat de mensen met, met opgewekte en vrolijke boeken... Dan, dan zou, als er alleen opgewekt en vrolijke boeken bestonden, dan zou, dan zou het aantal zelfmoorden dat zou ontzettend toenemen. Want dan zou een heleboel mensen denken: hé, hey, ik lees een boek, ik zie het leven is fijn, vrolijk, hè, prettig, alles, alles grappig en leuk. En ik heb het gevoel, mijn leven is zo droevig. Hoe kan dat nou? Ben ik dan de enige idioot op de wereld? Hè? Ja, eigenlijk de functie van een boek is dat iemand die een die, die, die, die ongeluk heeft of iemand die, die, die de underdog is. Of iemand die, die, die lichtelijk getikt is. Als hij zo'n boek leest, dat gaat over een underdog. Of over iemand die krankzinnig wordt. Of over, noem maar welke onge ongelukken. Dat degene die leest kan dan bij zichzelf. Nou ja, ik ben gelukkig niet de enige sukkel. Dat is de functie van moed. Dat is waarom mensen boeken lezen. Ja, het fragment gaat uiteraard niet over de jeugd van Hermans... maar over zijn werk, uh, waarin hij zijn eigen werk uh, karakteriseert... als een soort plaatsvervangende zelfmoord. Er wordt hem gevraagd of er mensen zijn die zelfmoord gepleegd zullen hebben... Aan de, na het lezen van een boek van hem. En hij zegt nee, het is preventief. Het, is, het vervangt de zelfmoord, mijn werk, mijn, uh, mijn, uh, mijn romans. Uh, het is meteen een hele mooie opmaat voor de eerste vraag aan, ja, aan Willem, aan Willem Otterspeer. De ja, precies, want die, die jeugd die komt straks ook nog wel... Willem, zoals ik al zei, het eerste deel van jouw biografie... het gaat over de jeugd van Hermans. Eh, waarin oh, je... ja, niet helemaal zijn jeugd hoor. Het, het, het, het eerste deel houdt op in 1952, ja. als je naar Groningen gaat. Maar het, het, het, het, het, het schetst, zeg maar, de wording van de schrijver... Ja. De mislukkingskunstenaar. Ja. En daarom was het fragment over de jeugd dat we nog horen... een heel mooi fragment geweest. Maar dit fragment eigenlijk misschien wel net zo mooi. Even over, over hoe je uh, dat eerste deel hebt, uh, hebt, hebt gemaakt. Je hebt ongelooflijk veel materiaal. Uh, Ik denk dus dat er is... geen groter persoonlijk archief... in, uh, in het Letterkunde Museum zich bevindt uh, dan dat van Hermans... Het is, is ongelooflijk wat hij allemaal bewaard heeft. Hij moet, ik denk vanaf, nou, bijna vanaf de lagere school... maar zeker vanaf de middelbare school, beseft hebben... Um, dat, hij een, uh, dat hij een zeer belangrijk schrijver zou zijn. Want hij heeft werkelijk alles, alles, alles bewaard. En op een bepaald moment begon hij ook alles van alles doorslagen te maken. Dus uh, als er een brief uitging, dan werd de origineel die naar hem gezonden was... Uh, opgeborgen samen met de doorslag van zijn eigen antwoordbrief. En die werden allemaal genummerd, thematisch bewaard en, uh, en op chronologie bewaard. En uh, hier had je een echt werkend archief. Allemaal in dienst van, uh, van zijn eigen schrijverschap. Zodat hij zich kon documenteren, zodat hij terug kon slaan. Hij zei, een, een, een, een, een polemicus moet een goed geheugen en een goed archief hebben. En uh, het was een zeer werkzaam archief, ja. Het was wel een, een... Ik heb het nog gekend, gelukkig. Dat is een van de aardige dingen toen het, uh, toen het in dat... Uh, Zeemanshuisje waarin Emmy uh, haar zijn laatste vrouw. jaren zijn vrouw heeft doorgebracht in uh, Broek en Waterland. Dan stond het in de kelder en daar zag je nog steeds zoals het, zoals het gehanteerd werd door Hermans. Dus dan zag je de, uh, dat die, die, die, dat archief dat moest een zekere chaos bezweren. Dus dat zat in van die grote uh, ijzeren trekkasten en daar staken de brieven eigenlijk nog een beetje uit. Die waren er weer ruw in teruggeduwd en er lagen nog steeds van die grote mappen. Een van die mappen daar stond op gekken. En dat waren brieven die hij kreeg van, van vreemden die auto die, mensen die boos op hem waren, zoiets dergelijks. En die stopten, die beantwoorden die meestal dan niet, maar die bewaarden die wel in een map met gekken. En dat, dat enorme archief, dat, um, uh, ja, dat moest ik doorheen. Dat is een, uh, en, en wat je als biograaf doet, is natuurlijk in eerste instantie probeer je zo min mogelijk uh, je eigen oordelen of vooroordelen mee te nemen. Je moet op een of andere manier moet je in staat zijn om zo blanco mogelijk Dat is natuurlijk onmogelijk. Dat kan helemaal niet maar natuurlijk. Je moet het maar... toch proberen zo blanco mogelijk daar. En het beste, de beste methode is, en dat, dat, dat leer je dan wel eens een beetje gekneisde de biograaf, dat je, dat je andere dingen ernaast doet. dat Je, je bent niet fulltime meteen bezig. Ik heb, ik heb de eerste jaren heb ik eigenlijk één dag, hooguit twee dagen in de week in dat archief gezeten. Ik had andere dingen te doen. We moesten ook college geven enzovoort en een ander boek schrijven. Maar, en dat is een heel goede methode om je, om je als het ware, op, op een zekere distantie te plaatsen van wat er binnenkomt. S'avonds dan, dan, uh, dan bekijk je wat je binnengehaald hebt. Als iemand die zijn netten opgehaald heeft en zo. En dan, of, of je luistert, het is als, als het ware alsof je een radioprogramma afluistert. Even het aftast van, van Rijkjavik naar Berelmünstertuur. En, en dan hoor je al die stemmen, Herman's stemmen, stemmen van zijn correspondenten, hoor je opklinken uit die radio. Maar, en dan, dan maak je natuurlijk je aantekeningen. Uh, en zo langzamerhand groeit dat net dan wat dichter. Maar er is er ook een moment, neem ik aan... dat je opeens denkt... ja, maar om dit... Ik ga het even vereenvoudigen. Hè, om dit gegeven moet dit, dit hele eerste deel van de biografie heen vallen. Ja. Dit, is, dit, is, dit, is, dit is het idee waar het, waar het allemaal uiteindelijk om gaat. En wat is dat dan? Ja... Um, dat is een, uh, een soort, inderdaad een soort verdichtingsproces. Het, het is, heeft niet alleen, zelfs met het, alleen maar met het eerste deel te maken. Het heeft met het hele leven te maken. Ik, ik zou nooit het eerste deel geschreven hebben... als ik niet precies wist waar het tweede over ging. En um, maar het is... Uh, het, zijn, het zijn momenten waarop je... Um, en ik ben daar niet... Uh, men is nooit origineel op deze wereld. Dus er zijn andere... Uh, er zijn goede essayisten geweest. Uh, kenners van het werk van Hermans. Die hebben al gewezen in de richting... Zo smulders. heeft bijvoorbeeld een mooi stuk geschreven... over de machines bij Hermans. En dat heeft die mislukkingsmachines. Mislukkingsmachines, ja. Daar ja, ja, zit een heel een mooi stuk. En dat is ook een... En... Uh, en uh, to, uh, Tom Anderke he, heeft ook zoiets gedaan. En, dus, maar, maar dan merk je op een bepaald moment... dan zijn dat... Uh, een, een, een handvol citaten die opeens terug blijven resoneren... in je geheugen en in je lectuur. En, en dan weet je van, nu kan ik gaan schrijven. En en dan, je, uh, zei het, je zei het nu al, de mislukking. Het, he, dat is het, dat het, eerste het, deel ja, dat in november het, dus, ja. uh, gaat verschijnen... dat gaat ook zo ja. heten, de mislukkingskunst En ik denk dat het allercruciaalste citaat... wat ik ooit tegengekomen ben, dat was in een brief aan... Uh, uh, ik dacht aan Freddy de Vree, maar uh, enfin, ik zit nu helemaal in deel 2, dus het is een. Uh, uh, maar da, da, da, dan, dan, dan schrijft hij, of het is een focusieringsmaker, ik weet niet meer precies. En, en dan schrijft hij van: uh, uh, Het is misschien een beetje kinderachtig, uh, maar het, zo is het nou eenmaal waarom ik schrijf. Is, het heeft eigenlijk maar één reden. Uh, uh, voor wie niet uh, alles kan krijgen, is bijna alles niks. Dus het is alles op één kaart zetten. En uh, ik geloof niet dat, er ooit, uh, dat ik ooit iemand gekend heb of één schrijver gekend heb die, die zozeer als Hermans zijn leven als één, groot, uh, als één groot laboratorium gezien heeft. En hier moest alles gebeuren. Uh, uiteindelijk, maar daar moeten we misschien nog maar eens op terugkomen, als je, als je het je nog een beetje herinnert aan het eind. Dan, dan, want ik denk dat het belangrijkste, de belangrijkste wat ik gevonden heb in die biografie is dat het Hermans niet om zijn boeken ging. Het ging Hermans om het schrijven van die boeken. En elke, elk boek was voor hem een afgestroopte huid. Dat is waar het in, in dat fragment wat we net hoorden ook over ging. Hè? Daar gaat het over de functie die dat schrijven voor hem zelf heeft. Dat is ja, dus gezond blijven. Er de passages in, je, in, het, in, in de uh, dat eerste deel van die biografie die je geschreven hebt. Bijvoorbeeld hij is verliefd op een, uh, op een, uh, een meisje. Zijn grote liefde. Ze, ja. heeft, ze, is, uh, ja, ze is met, uh, met Koos. Ja. Met iemand anders. Ja. Uh, en de, de, hij uh, is, uh, uh, wil graag met haar uh, verder. Uh, ja. dat, uiteindelijk lukt dat niet. Ja. Hij... Uh, de manier waarop, daar, waarop dat voorkomt. Hij is tegelijkertijd bezig met schrijven. Ja, ja. Het, is, het is materiaal. Het is ja. een soort uh, de, de reageerbuis van de verliefdheid staat op zijn tafel. Helemaal, helemaal. Je weet nooit precies waar, waar, of Hermans iets meent. Of dat hij iets wil menen. En, en dat is omdat hij... Hij, hij zegt ook... Want, want zijn omgeving merkte dat wel. Alles was materiaal voor hem. Hij, hij, hij, mensen kregen dat ook wel door... Dat ze, dat ze min of meer in een laboratoriumsituatie geplaatst werden. Maar zei hij, dat is waar, kan ik niet ontkennen, zei hij. Ik moet dat toegeven. Maar, zei hij, um, de arts wordt uh, van de laboratoriumstralen zelf... als eerste het slachtoffer. Hij dus zei, ik heb mij helemaal verpest met schrijven. Nog een belangrijke zin uh, uit... Uh... Uit de biografie, uit het eerste deel. En ook een zin die je, die je ongetwijfeld ergens bent tegengekomen. Je kunt hem meteen plaatsen. Ik ben geboren in het vruchtwater van de angst. De angst ja. Ja. Waar komt die zin vandaan? Dat is uit een verhaal, heeft hij geschreven. Ja. Ja. En, en dat, is een, dat is een opmaat. Ik bedoel, dat, dat is iets van uh, wat je meteen herkent als je die ouders ziet... Uh, en je ziet dat zusje, dan zie je dat angst een, een, een dominante fenomeen is. Het, uh, het zoeken naar veiligheid, het zoeken naar bescherming. Die vader was altijd voortdurend bezig met, met, uh, met de deur dicht... en de voorraden op, op peil houden. En, en, uh, nou ja, dat is een van de meest beklemmende, vond ik althans, uh, scènes uit het boek. Dat hij ze op nou. zolder... Uh, de voorraden uh, uh, laat zien. Nee? Ja. Want, want ze kregen ook geen cadeautjes. Jullie hebben geen Sinterklaas cadeautjes nodig. Nee, geen voorraden Sinterklaas cadeautjes. Ja. Nee, maar het ja. was echt zo grimmig. Ja, ja de ene kant was en grimmig. En hij overdreef het ook. Ja. Hermans, had, je ziet, Hermans zegt, ik wil niet terug naar mijn jeugd. Ik, de, de, de, de, mijn jeugd is een afgesloten verhaal waar ik niet naar terug verlang. Bepaalde mensen doen dat, die, die ontvangen daar troost van, ik niet. Maar dat is bij Hermans ook iets, een deur die hij definitief zelf dichtgegooid heeft. Hij heeft die periode afgesloten. Voor hem is dat, uh, zijn jeugd is een hel geweest. Als biograaf merk je dat het... Uh, natuurlijk dat het een heel kwetsbaar jongetje was... die, die, uh, die inderdaad uh, veel dingen als een hel ervaren heeft. Maar daar stonden natuurlijk veel momenten tegenover... waarin hij vreselijk veel plezier had als hij zijn zin maar kreeg. En als hij maar kon doen wat hij wilde. Als hij maar een tent kreeg of als hij maar mocht fietsen... of als hij mocht, maar, maar, maar met, uh, op kamp mocht met, uh, met, met, met een jeugdvereniging of zoiets. dergelijks, als, als jongetje Hermans maar precies mocht doen wat hij wilde doen dan was het eigenlijk nog niet ja. te erg. Maar dan hij mocht dit... nooit doen ja. wat hij zelf... Dit ja. lijkt me het moment waarop we alsnog dat fragment over zijn jeugd uh, Prima, laten horen. het nu ja. te sprake komt. Lijkt me het ja. goed om dat nu. We gaan eventjes naar uh, een aflevering van Passages Passanten uit 1989. Ad Frans en Erik Lieshout spreken met Willem-Frederik Hermans. Laat me verder niet over... Uh, maar als, als, als... Over de ze dingen uit en... Een man van 68 jaar die gaat niet meer zijn beklag zitten doen over zijn jeugd. Nee, Kijk, je hebt twee besloten. Ik, ik zal er in het algemeen niets over zeggen. Het is veel belangrijker dan alles ja, wat je te horen kunt krijgen. Je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen met een gelukkige jeugd en je hebt mensen met een ongelukkige jeugd. Niet zo. Oef, ik, ik heb geen ongelukkige jeugd gehad, maar het was ook eigenlijk nooit echt prettig. Dat is eigenlijk... Het was niet, geen ongelukkige jeugd. Je hebt mensen die een ongelukkige jeugd hebben. Vader in de gevangenis, moeder de baan op, de deelwaarder over de vloer, honger, de dak lekt, enzovoort. Dat kwam bij ons thuis allemaal niet voor. Maar het was nooit prettig eigenlijk. En dan heb je andere mensen die hebben een gelukkige jeugd. En die zitten dan nu een hele verdere leven. Want het leven is geen gelukkige aangelegenheid. Het is een hele verdere leven... Ja, altijd als ze moeite en tegenslag hebben, daar is het leven nu weer maar rijk aan. Dan gaan ze terug zitten denken aan hun gelukkige jeugd. Dat toevluchtsoort heb ik dus niet. Ik heb geen toevluchtsoort in mijn jeugd. Maar ik kan wel zeggen dat. Ik vind mijn latere leven gelukkiger dan mijn jeugd. Zo ja. vooral zo die, die, laatste jaren, die laatste 15, 16 jaar in Parijs. Dat vind ik de leukste jaren van mijn leven. Het enige niet leuk is natuurlijk dat ik niet zo jong meer ben, maar ja, zo heb je altijd wat. <lacht> ja. mm. dus u zou wel graag opnieuw willen beginnen die... Oh nee, opnieuw willen beginnen, Wat je pas niet Nee, stel je voor dat ik opnieuw begon. He? Dan begon ik opnieuw en schreef een boek. Toen zei ik, maar dat staat allemaal alleen in de boeken van Hermans, wat wil die nou meneer? Dat gaat niet. Nog nee. mocht zijn, was ik maar negentien. <lacht> Nee, dat is geen, nee. uh, dat is niet zo ja. U heeft in interviews met Issa Meijer uh, wel expliciet uh, het over de jeugd gehad. En ook uh, gezegd... Oh, maar dat is 20, 30 jaar geleden. En die zat er zo over tussen, dacht ja, ik zal hem dat vertellen. Maar dat stadium is nu ook weer voorbij, niet Dus streep erom. Weer een andere vraag. Of, we, ja, maar u wilt nog een heleboel vragen? Moet je even doorgaan of niet? Te Ja, zagen. mag iets... wel, door, ik maar. Als u tenminste nog een paar heel intelligente vragen heeft. Niet één oude koek van Ischammeijer. Nee, niet Ischammeijer, maar... Ik heb nog een paar... Ja, nee, jij. Ja, maar u heeft ooit eens gezegd dat iedere schrijver iets is overkomen in zijn jeugd. Of dat de allerdiepste roes nog van zijn ziel raakt. Zoals het petje van dat Joostje jongetje van Milton Ja, dat is... En toen dacht ik, dat moet bij u ook zoiets zijn dan. Uh, ja, dat weet ik niet. Maar het petje van... van maar kijk, Miltatuli is Multatuli natuurlijk een ander soort schrijven. Nee, natuurlijk nee, was het soort schrijver... Laten we zeggen, een messianistisch type schrijver. Mm -hmm. en je hebt, ik was in in verhalen, mythologische verhalen enzovoort... heb je ook altijd dat in de jeugd gebeurt iets. Hè? Denk maar eens bijvoorbeeld aan, aan Mozes. Een profetische figuur die werd geloof ik in jeugd... in, in een rieten mandje gestopt... En, en zo heb je ooit die, poes die werd gevonden uh, door een, hij moest geloof ik in een afgrond gegooid worden. En die herder die trok een touw door zijn, door zijn, door zijn hele pees heen, en hing hem zo als een schaap <laughs> op, zijn, mm -hmm. op zijn rug en gooit hem geloof ik ergens in een, in een bos neer. Die werd toen gered door een nymphoef. Uh. En, en maar dan, nou ja, bijvoorbeeld de uh, baron van Münchhausen. He, weet je, die kon later allemaal wonderen kon die mm -hmm. bedrijven. Maar in het begin van het verhaal, van de oorspronkelijke, hele primitieve Münchenhuis, het Engelse verhaal, een boekje. Daar komt hij dus een, uh, in het begin van het verhaal, komt hij een bedelaar tegen. En ik geloof dat die bedelaar, die heeft het heel erg koud. En ik geef die bedelaar, geef hij uh, zijn jas cadeau. En dan zegt die bedelaar, deze daad, daar zult hij voor beloond worden. En als gevolg daarvan krijgt. Munchaus is dus boven natuurlijke kracht en gaat dus allerlei wonderen verrichten. Maar stel uh, gesteld dat in mijn leven zoiets gebeurt, zou zijn, dan zou ik het nooit vertellen. Daar staat u aan te kijken. Ja, weet u, ik had een grootmoeder, dat heeft Joog al eens in een En die had altijd, as is verbrande turf. Ja, dat is een heel goed spreekwoord hoor. Als is verbrande turf. Dat zei hij tegen Ad Frans en Erik Lieshout. Passages passanten van de VPR was dat in 1989. En dat was omdat ze die documentaire aan het maken waren. En die documentaire overigens, die ze toen gemaakt hebben... die wordt opnieuw uitgezonden op internet. Holland Doc24, website gaat hem de komende weken on demand aanbieden. Dus iedereen die die documentaire destijds niet gezien heeft... die kan daar terecht om die documentaire alsnog te bekijken. En die heet Ik verlang naar niets dat voorbij is terug. Wat me net opviel, Willem Ottespeer dat is dat hij zegt in dit fragment... en ze proberen, ze proberen te vissen naar gebeurtenissen uit, uit zijn leven... en dan zegt hij, ja, als zoiets gebeurd was... Dan, dan, zou ik het, dan zou ik het nooit vertellen. Maar ja... Hij heeft het al verteld, ja. Hij heeft het verteld. Het staat allemaal in die boeken. Ik zit nu bijvoorbeeld... en dat is ook naar aanleiding van, van het eerste deel... Van, van, van de biografie die jij over hem hebt geschreven... de mislukkingskunstenaar... De zelfmoord van zijn, van zijn zus. Kijk, als zij daar naar gevraagd zouden hebben. dan daar sprak hij niet open. Nee. neem ik aan. In nee. Het, nee. gewoon in het dagelijks leven. Nee. Maar in het werk zit het. En het was dé gebeurtenis. Ik zou je ook kunnen zeggen. de belangrijkste gebeurtenis in zijn leven. waardoor hij uiteindelijk die mislukkingskunstenaar werd. Ja, ja, ik denk het wel. Um, voor, voor mij is het. Um... Kijk, Hermans was uh, uh, wat zijn opvattingen van de romanen en van zijn kunstenaarschap betreft al heel snel af. Hij wist eigenlijk, als je die uh, vroege stukken van hem leest die hij in dat schoolblaadje geschreven heeft, zo'n kwieken, dan zie je dat iemand uh, met een elementaire belezenheid, het was een, een enorm furieus belezen jongetje voor die tijd natuurlijk wel al, maar toch, dat was een jaar of 16, 17, uh, dan heeft hij al een volledige... Uh, opvatting hoe het leven in elkaar zit... en hoe een roman daarop gebaseerd in elkaar moet zitten. Voor een deel opgehangen aan Edgar Allan Poe enzovoort... en zijn uit van Kafka en, en dat soort dingen. Maar dat was niet voldoende geweest, denk ik. Op een bepaald moment is het zo... dan heb je, dan heb je de, de, de theorie van de tragiek wel... maar de tragiek zelf is nog niet langsgekomen... Je ziet, het ook bij, je ziet het bij andere grote schrijvers ook, bij, bij iemand als Shakespeare en zo. Zie je op een bepaald moment. dat uh, op, dan breekt uh, de, de, de, de tragedie zelf in de geschiedenis in. En voor Hermans is die dood van zijn zuster. Is in ieder geval de geboorte geweest van de belangrijkste gestalte. in zo'n roman, romanwerk, de dubbelfiguur. Hermans en zijn zuster, dat waren. als je ziet, daar waren spitting images van elkaar. Die leken op elkaar, die bewogen. Ze hadden diezelfde houterige motoriek. Ze hadden allebei dezelfde levensangst. Het grote verschil was dat Hermans die angst omzette in agressie... en daarmee echt een van de meest dierlijke schrijvers wordt... van de Nederlandse literatuur. En zijn zuster hem omzette in zelfvernietiging. Um, maar die twee zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn spiegelgestalten van elkaar. En Hermans heeft... Het is heel vreemd als je Hermans zegt... Ik, als je, als je de, de, die fotobiografie leest... Dan, dan zie je, ik heb mijn zuster altijd gehaat. Dat is niet zo. Ik kan, ik kan, met allerlei brieven kan ik aantonen... Dat ze, dat ze, dat ze, um, dat ze eigenlijk twee... Thebanen waren die tegen hun ouders uh, bij elkaar bescherming zochten. Die ouders ook treiterden enzovoort, terugpesten enzovoort. En dat was niet oh. allemaal leuk, maar het was ja. wel die twee tegen hun ouders ook. Maar laat je eigenlijk niet zien in die biografie... dat hij die, die, die haat met terugwerkende kracht nodig had... Dat hij die niet op dat precies, moment voelde, ja. maar met terugwerkende kracht voelde... omdat hij dat nodig had. Dat is de manier waarop hij met die dood is omgegaan waarschijnlijk. Ja, precies. Hij ja. had geen keus dan het op die manier dat op te lossen. Dat is waar, maar hij heeft, hij heeft zich wel degelijk gerealiseerd... dat uh, du moment dat die zuster zelfmoord gepleegd had... en hem verlaten had, uh, dat hij voor eeuwig aan de vast zat... En, uh, en dat kun je precies zien in, in, in uh, zijn roman, ik heb altijd gelijk. Die begint, hè, daar komt die gerepatrieerde soldaat. Die komt uit Indië terug. En die zegt dan, er was maar één iemand die mij had mogen opwachten. En dat is die zuster. En die zuster, die speelt voor de rest geen rol in de roman, behalve aan het eind. Want dan wordt er een remplacant zuster, een dubbelganger zuster. Die Gertie wordt uitgevonden. Die wordt er hem aangekleed en gemaltreteerd en bemind en geslagen. En dan aan het eind gaat Gertie de hoek om heeft hij bedacht op een bepaald moment? Het hoekom, een, een zo'n prachtige, concrete, symbolische uh, uh, schrijfdaad van Hermans. Zij gaat de hoekom, ze gaat dood. Gertie gaat weg en dan komt die zuster tevoorschijn. Waarom heb je me verlaten? Hij loopt met haar op, voelt aan haar, uh, aan haar, uh, aan haar slaap... het gaatje van de kogel die daar is achtergebleven. En, uh, en hij ziet haar dan verdwijnen dat meisje dat, dat nooit meer ouder zal worden... dat eigenlijk aan de leiband van de geschiedenis meegenomen wordt... de vergetelheid in. En hij blijft achter, wordt ouder, wordt groter. En dan verdwijnen ze uit elkaar, maar hij weet dat hij er altijd aan vast zal zitten. En dat is de geboorte van, de, naar mijn optie... de belangrijkste figuur in zijn werk, de dubbelganger. Dat is allemaal terug te voeren op zijn zuster. Ik tijden. denk het, ja. ja. We uh, hebben een fragment over, uh, waarin uh, uh, de twee interviewers... Weer dat, weer dat programma Passage Passant en Advance en Erik Lieshout... Uh, informeren naar uh, de zelfmoord van zijn zuster. En dan krijgen ze dit als antwoord. Als een iemand gaat een biografie van u schrijven... en hij zal ongetwijfeld proberen een bepaalde orde te scheppen... en een verband te leggen tussen uw leven en uw werk... Uh, als die bijvoorbeeld het volgende zou zeggen... en dan wil ik weten wat uw reactie daarop is... Uh, als uh, die Paulien vrij in het begin van Au Pair uh, naar de bioscoop gaat komt ze per ongeluk in een documentaire over Idi Amin terecht ja. uh, dat hij dat zou verbinden met de verliezen van onschuld en met uh, de gebeurtenissen in, in mei 1940 nou dat is uh. allemaal erg vergeleken. toen was de Idi Amin was hij nog 6 jant in het Engelse leger geloof ik toen had hij zoveel praatjes niet Nee, maar u begrijpt misschien wel wat ik bedoel. Er's nee, dat, dat, dat is iets, daar gaat van dat van niet daar nee, het, het niet om. Nee, maar ons niet. Maar zij, zij ziet die, dat filmpje en ze, ze, ze, ze is op dat ogenblik al heel erg alleen. Hè. Voor die tijd is ze al die Japanner tegengekomen die de zogenaamde ja. weg ja. Naar, eh, naar de Eiffeltoren vraagt. En dan, dan vertelt dat al een, uh, een landgenote vanuit door een andere Japanner is opgegeten. Dus. Nou, dan ziet ze ook nog deze geweldenaar. En dan s'avonds die hele dikke zwarte man die in haar bed is geklopt. Dat is dus de associatie. Niet meer? Want in het donker ziet ze dan alleen dat horloge van die man. Ja. Maar het gaat toch om een meisje dat het nog eh, vrij magelijk is. En die wordt langza langzaam haar onschuld. Wel in geestelijk opzicht, in lichamelijk opzicht niet. Nee, nee, het nee, is nee. een boek waar geen onvertogen woord in voorkomt. Ze dus wordt met de gruwelen van de wereld bekendgemaakt. Ja, ze, ze komt er meer mee in aanraking dan ze ooit in Vlissingen geweest is, neem ik aan. Maar het heeft dan toch ook, ja, als, u, als u het onderwerp helemaal taboe vindt, maar heeft dan toch ook, als, als, als een biograaf het verband zou leggen tussen dat voorval en uh, uw zus die geconfronteerd wordt met wat er, al, wat er in, in mei 1940. Oh, maar mijn zuste, ja, die werd er wel mee geconfronteerd in mei 1949, maar. Die was die drie jaar ouder nee, hij was 21 in, in, 1940. Maar die was erg actief in, uh, laat ik zeggen, als hij ze in de moderne tijden geleefd... was hij ze zeker fellow-traveler geweest. Heel erg in de politiek ge, ge, ge, geïnteresseerd. Dus geloof je in de goedheid van de mensen van de wereld? Nou, en vooral in de on, onvermijdelijke slechtheid van de, de Duitsers natuurlijk. Bedoel, die mensen die, die op het laatst, zelfs de enige niet, maar... Dat man heeft Menno eigenlijk ook. Die dacht, nou, die Duitsers zijn zo duivels zo slecht. Die, die zullen de hele wereld veroveren. Die, die, die, daar is niks meer tegen te doen. Dat, dat idee staat er eigenlijk achter. Dus, er was een grote paniek. Hè? En trouwens werd ook aangewakkerd. Toen werd door de radio, weer, dat staat ook in een van mijn boeken werd door de radio tegen mensen gezet die wijnkelders hadden... Om, die wijn allemaal door de gootsteen te gieten. Anders zouden die Duitse soldaten binnenkomen... die wijn opdenken, dronken worden... en iedereen gaan vermoorden en verkrachten. Daar is waar geen sprake van geweest. Maar als het niet bevolen werd... waren die Duitsers heel fatsoenlijk en netjes. Die, die, die hingen alleen de beste uit als ze bevelden voerden. <totstutters> dat <De> is een eigenaardig volk. Eigenaardig volk, die Duitsers. Het zijn de twee interviewers die op een hele omzichtige manier... proberen die vraag te stellen over de zelfmoord van zijn zuster. Nou Hij ja, ziet ze er zeggen maar goed, ik kan me er ook wel voorstellen uh, dat, ze, dat ze een beetje uh, voorzichtig zijn. Want Hermans geeft er blijk van dat hij, dat hij helemaal geen zin heeft om erover te praten. Ze zeggen ook, ja, waar, waar uh, uw zuster in 1940, mei 1940 mee uh, geconfronteerd werd. Nou, die heeft toen zelfmoord gepleegd. En nou, zoals je al zei, Willem Otterspiet, dat is gewoon een van de meest gruwelijke gebeurtenissen in zijn leven geweest, natuurlijk. En een van de meest bepalende. Maar wat mij nou intrigeert. Kijk, hij. In, in, in zijn uh, fotobiografie schrijft hij over zijn zus. En ook over hoe hij zijn zus gehaat heeft. Nou, hij legt uit dat het allemaal ingewikkelder zat. Zoals hij ook over zijn ouders heel openhartig schreef. Het komt in al die boeken terug. En op het moment dat hij er een vraag over moet beantwoorden... dan gaat hij geharnast. Ja, het zal allemaal heel erg logisch en verklaarbaar zijn. Maar het lijkt ook... Ja, ik denk dat het. Um, er zijn dingen waar hij um, meteen de aandacht afleidt. Je ziet meteen dat hij uh, uh, een stofwolk van, van gedetailleerdheid oproept. Hermans. Um, uh, ik denk dat uh, Hermans er ernstig bezwaar tegen had om gekend te worden. En uh, dus uh, hij bepaalde precies, hij wilde de regie hebben. tot hoe ver die, uh, die kennis ging. Uh, hij had er. Um, hij heeft dat in een van die vorige fragmenten, dat hebben we gehoord: een schrijver is een eigen uh, analyticus, psychoanalyticus. Um daar, daar bedoelde hij voor de rest niet zo vreselijk veel mee. Dat hij, dat hij met, met een handboek van Freud op de, op de, op de divan ging liggen of zoiets dergelijks. Nee, hij wilde zoveel mogelijk achter zijn eigen borden verboden toegang krijgen. Hij, hij kende die enorme beschermwal die een mens opwerpt tegen de gruwelen... die achter die wal zitten, die, die met zijn verleden te maken hebben. Die, en die, die, die, die, die, die kwamen bij hem natuurlijk ook steeds boven... In dromen en, en, en, en in herinneringen enzovoort. Maar hij wilde daar achter kijken. Maar hij wilde daar niet alleen maar, zeker in zijn romans niet, alleen maar als een persoonlijke of gratuite uh, exercitie achter kijken. Nee, hij wilde kijken waarin dat, uh, dat, dat gruwelverhaal, wat hij daarin aantrof, uh, voor, uh, eigenlijk voor iedereen gold. Het was niet een privé-onderneming die, die daar aan het doen was. Nee, het was het blootleggen van een menselijke structuur. Het universeel maken van Dat die ervaringen, van die persoonlijke ja. ervaringen. Ja. Ja. Maar dit, wat, wat je bij het lezen van jouw biografie uh, uh, steeds meer beseft is dat uh, je komt ongelooflijk dicht bij Hermans, langs de weg van zijn, van zijn verhalen, langs de weg van zijn romans. Ja. Ik heb altijd gelijk, is een boek waar je heel dicht bij, uh, bij de historische werkelijkheid uh, komt van dat wat er echt gebeurd is. Ja, dus met andere woorden, wat, wat, wat jij nu zegt, Jeroen, is dit, namelijk, hij wilde niet gekend worden, maar het was voor jou helemaal niet zo, zo moeilijk uiteindelijk om hem ...te leren kennen. Dat ligt eraan natuurlijk. He, dat er zijn, uh, kijk, wat ik doe in, dit, uh, in, deze, in deze biografie... ...is een voorstel. He, ik, heb, uh, ik heb alle boeken gelezen... ...ik heb alles wat, wat Hermans uh, geschreven heeft... Uh, ...door mijn handelen te gaan... ...en ik heb het hele archief uh, van, van voor naar achteren tot me genomen... Maar er zitten in dat archief natuurlijk meerdere Hermans. Hermans heeft zelf altijd gezegd... een persoonlijkheid die kies je. Een uh, persoonlijkheid is zoiets als het grijpen met, een, met één hand... in een zak met graan. Wat er boven komt, dat is je persoonlijkheid. En dan bestaat nog altijd de mogelijkheid dat je die wegwerpt... en dat je een nieuwe hand grijpt. Uh, hij zegt, in mijn, in mijn boeken komt heel vaak de figuur voor... dat die, is een meneer, meneer of mevrouw en die, en, die, uh, en, die, en, die, en die doet iets... die neemt een besluit en die komt op dat besluit terug... Om de meest om de onnozele reden komt die figuur op zijn stappen terug. En die verandert dus eigenlijk van, van persoonlijkheid. Er is geen eenheid van persoonlijkheid volgens Hermans. Er zijn steeds wisselende mogelijkheden eh, in, in een leven. En dat zit natuurlijk ook in de biografie. Er zijn andere... Er is een andere zicht op Hermans mogelijk, natuurlijk. Een van de dingen die ik altijd die ik bijzonder ja. jammer vind. is dat, het, dat na mij het archief dichtgaat. En ja. alleen open blijft, natuurlijk, voor de mensen die de volledige werken uh, uitgeven. Je We zit er vast nou, aan jouw jou voorstel. Je he? zit voorlopig <laughs> vast aan mijn voorstel. Wat, ja. En kijk, een gezonde is het, het dat juist he, in het licht van wat je net vertelt. dat tegelijkertijd er weinig auteurs zijn die zo, zo vastzitten aan hun eigen thematiek. En zo vastzitten. Elk, elk boek wat hij schrijft is eigenlijk ja. langs andere weg weer opnieuw vertellen wat ja. hij al vertelt heeft namelijk dat het ja. uh, he, dat alles gedoemd is tot mislukken, ja. dat het geen enkele zin heeft. Wat we de exercitie die we hiervoor voeren. Ja. Ja, nee, hij heeft, heeft, heeft, heeft zelf inderdaad gezegd: van ik schrijf altijd hetzelfde boek. En, en, en daar heeft hij helemaal gelijk in. De meeste dingen die hij van zichzelf gezegd heeft, daar heeft hij gelijk in. Maar dus die, had die vloeibaarheid, wat een... hij zelf dan. Ja. Er was weinig vloeibaar, althans in dat schrijverschap, niet zoveel vloeibaar dan? Nou ja, er zijn, er zijn in al die romans. hebben toch. Eh, ten eerste was het zo natuurlijk dat die boeken. je kunt wel zeggen dat, ze, dat het hetzelfde boek is. Aan de andere kant is er toch een, een, een enorme variëteit in die boeken. Bovendien een variëteit van figuren. Want hij, hij heeft gezegd: ik realiseer mij in al mijn figuren. Ik zit niet vast alleen aan, aan Ozenwoud, maar een stuk Dorbeck heb ik ook in en ik, Al die mensen, daar, daar vermenigvuldig ik me over. Daar kan ik me tegelijkertijd achter verschuilen. Het hele werk van Hermans is een permanente uh, zichzelf laten zien en zichzelf een masker opzetten. En met behulp van al die duizenden brieven, door die achter, naast die romans te houden, kun je eigenlijk uh, redelijk dicht komen bij het moment waarop ik het masker opzet en afzet. Maar uh, nogmaals, er zijn andere voorstellen mogelijk. En, en ik, ik denk een, een, vo, een volwassen biografische cultuur. Ik denk dat in een, in een land als Engeland zouden er over Hermans misschien al wel drie of vier biografieën verschenen zijn. En dat zou natuurlijk, uh, daar moet het heen. Zou dat de verkiezen zijn? Ja, ja, ik denk van wel. Het is, het, is heel, het is heel leuk voor... Kijk, mijn biografie is een beetje dik geworden. Omdat ik natuurlijk de enorme rijkdom ongeveer het archief wilde laten zien. Hermans was een echte briefschrijver. Dus die, die, die brieven die, die zijn geschreven met het lasapparaat echt. He, er, er, er komt een brandlucht vanaf als je die, als je die brieven leest. Die zijn, die, die zijn ook... Ja, die zijn, uh... Met brandlucht bedoel je... Vaak boos. Ja, woedend, wanhopig, melancholisch, euforisch ook. ook zeker. Als het, als het goed gaat met schrijven. Meestal gaat het slecht met schrijven. Maar op het moment dat het heel goed gaat. Hè, de, de, de, Hermans nam een enorme lange aanloop. Eh, jarenlang te broeden. En dan opeens binnen een half jaar kwakte die, die het, roman draait. Dat was hem ook niet zo. Dat, dat, dat herinner ik me nu opeens. Dat... Heeft Adria Morrië wel eens verteld met wie hij ook correspondeerde. Toen hij, Hermans, in het buitenland zat, kreeg Morrië. In Newfoundland, ja, kan ja, ja. ja, brieven van hem, uh, waarin, waarin Morrië gevraagd werd: van, Vertel me wat er aan de hand is en uh, wat speelt er. En, en, en, en ook over, uh, over literatuur ging het dan ook vaak. Ja. En Morrië snapte dat niet, want dat ging met een bezetenheid. Ja. Ja, het is heel raar om, om te zien dat iemand die in Canada zit... heel nauwkeurig geïnformeerd wenst te blijven... over een tijdschriftje als Criterium. Maar Herman zei ook, ja, de literatuur was werkelijk alles. Alles op één kaart. Hij zei, de, de, de, de, de geschiedenis van tijdschriften zoals Criterium en Podium... is veel belangrijker dan die van de kabinetten van Torbekken. Ja, dan geef je wel aan waar je, waar je voorkeuren of waar je, waar je maatstaven liggen. Wat zegt dit? Het is een hele... Ja, even heel ja. simpel. Wat, wat, wat zegt dit over de man? Dat, dat, het, dat er maar één ding, één activiteit op de wereld bestaat... en dat is het schrijven. Maar de daad van het schrijven eigenlijk, hè? Ja, ja. Ja, dus de staat waar het hem dat in bracht. Nu heeft hij zelf... Uh, de raadselachtige Multatuli geschreven. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Boelen. Ja. Uh, uitgeverij van Hans Sleutelaar. De raadselachtige Multatuli... Is, is er ook een raadselachtige herman? Ja, zeker, natuurlijk. Er blijft, uh, wat je ook wil met zo'n zo dikboek als ik het maken ben, blijft er toch iets heel raadselachtigs over. Ik, ik bedoel, um, waarom niet? Ik uh, bedoel, je, je geeft allemaal antwoorden. Maar, uh, maar uiteindelijk uh, zijn er zoveel verschillende antwoorden mogelijk dat er toch een heel groot raadsel blijft. Ik bedoel, waarom heeft hij al zijn eigen, eigen uh, renomee, zijn roem in het buitenland zelf verknald? Uh, was dat omdat hij zo graag wilde mislukken? Nee, natuurlijk, dat wilde hij niet. Hij wilde graag dat hij, dat hij wel... tegelijkertijd zie je dat het gebeurt. En dan, dan zoek je als biograaf verklaringen. Dan vind je die, bijvoorbeeld door te zeggen van... hij geloofde niet in de vertaalbaarheid van, van literatuur. He, een van de andere belangrijke thema, thema's bij Hermans... is de is het, is het de het onvermogen van, to, van mensen tot communicatie. Taal is, een, is eigenlijk een waardeloos middel om je te verhouden tot mensen. Dan is Afortiori natuurlijk vertalen ook al onmogelijk. En hij geloofde niet in vertalingen. En hij kreeg natuurlijk, hij werd op zijn, wensen, op zijn wenken bediend. Want uh, hij mishandelde zijn vertalers, hij uh, rukte ze de vertaling uit handen. Hij, hij checkte die vertalingen niet enzovoort. Als hij gewoon geluisterd had naar naar Cesnotenbood dan was het met die buitenlandse roem van Hermans veel beter verlopen. Maar dat, ja, dat wilde hij niet, dat deed hij niet. En dan uh, de deur dicht. En... Maar er is toch, van hem ze ook die uitspraak... dat alle, alle literatuur provinciales is. Hè? Dat, er geen, dat er geen wereldliteratuur is. Nee. We lezen over nee. een kleine dorpsgemeenschap bij Faulkner. Dat ja. is een dorpsgemeenschap overal. We Helemaal lezen Hamsoen waar. in het ja. Noorden en ja. dat gaat over ja. iedereen. Ja. Zijn werk gaat ook over, is ook, hè? Ja. dat is ook wereldliteratuur. Ja. Ja. Stop, me toch dat hij ondanks dat, ondanks die overtuiging... zichzelf heeft gesaboteerd als het gaat om, om, is, om zijn ja, werk ja, in het buitenland. Ja. En dat blijft dan toch een raadsel uiteindelijk. Want het was natuurlijk wel iemand die... Um, kijk, het was... Uh, Freddy de Vree heeft mij wel eens verteld... als er weer eens uh, broegmester was, dan zaten ze in, in, in Parijs. Freddy de Vree, een goede vriend uh, uh, van hem. Een goede vriend van hem, ja. Um, uh, zaten ze champagne te drinken. Bij de ene fles was het, uh, ik krijg die prijs. Bij de volgende fles was het, ik krijg hem natuurlijk niet. Want, uh, en zo ging het af en aan. En het was evident dat hij die prijs niet kon krijgen... want hij was nauwelijks vertaald. Uh, maar, uh, maar dat mechanisme van, uh, van een klein beetje hoop en diepe wanhoop... wat natuurlijk eigenlijk ook een van de, van de drijfveren van al zijn romans is. hij zegt, ik ben niet geïnteresseerd in, in alleen maar mislukking. Nee, het is juist dat klein beetje hoop wat meteen knalde... De bodem ingeslagen wordt. Dat is het mechaniek. Maar dat hield hij in zijn eigen leven ook in stand. Ja, met het omgekeerde had hij waarschijnlijk ook helemaal niet kunnen leven. Met een ja. heleboel hoop en een klein beetje van hoop. Nee, nee, nee, nee dat had niks voor Hermans geweest. Nee, dat was geen portuur. Even, even, even, even tussendoor. Een, een hele kleine. En dan hebben we denk ik nog een fragment ook. Hè? Ja. Maar even een hele kleine blik vooruit naar wat het, wat het tweede deel van je bio, uh, biografie gaat, uh, gaat, uh, gaat, gaat worden. Wanneer is zijn vader overleden? Uh, dan vraag je me wat. Maar is hij stok oud geworden? Die is heel oud geworden, dus die heeft heel veel. Um, op het moment dat, um, dat Hermans in Haren ging wonen, is zijn vader overleden. Want uh, die vader liet hem nog zo'n zo 30.000 gulden na, of zoiets, geloof ik. En als, als, hij dan, uh, als ik dat geweten had, dan had ik, dat, uh, had ik minder hypotheek overnemen op mijn huis. Je vertelde in het begin al. Van, van van dit uur even over het, het dat gezin in Amsterdam-West, waar hij opgroeide. Uh, die vader die nou, dat was dat, misschien overdreven Hermans, maar het was een hele strenge man. En het was niet ja. echt een heel warm gezin. Nee, nee, nee, nee, nee totaal niet. Echt, nee, nee, nee, nee. Absoluut niet. Daar heeft hij, dat heeft hij absoluut niet overdreven. Maar die vader heeft natuurlijk een aantal van zijn boeken gelezen. Ja. Neem ik aan. Wat vond hij daarvan? Is dat bekend? Nou, in het begin, uh, toen er een aantal keren is... ...die vader natuurlijk ook niet zo uh, positief geportretteerd in die boeken. En dat zal hem zeker gekweld hebben en, en gekwetst hebben. En, uh, maar op den duur uh, het heeft natuurlijk inderdaad eerst gedacht... Er, ...er komt niks van die zoon terecht. Die, die, die, die, die moet maar Lucifer uh, gaan verkopen of zoiets dergelijks. Want dat, dat... En toen uiteindelijk was hij toch wel onder de indruk... ...van wat, uh, wat, wat, wat Hermans presteerde, wat zijn zoon presteerde. En werd hij er wel trots op, ja. Ondanks het feit dat hij zo genadeloos ah, ja, was. Ja, ja, ja, ja, ja. Dit fragment wat we nu gaan horen. Dat is ook weer aan Passage Passanten. Ad Frans en Erik Lieshout. Die het uh, toch nog niet helemaal opgeven. <lacht> uh, om het, uh, um Hermans te bevragen over zijn jeugd. Mag nog eens een keer terug naar uw, uw jeugd? U, uw last... Oh nee, oh nee, nou nee, u... weer terug. Oh jee, we blijven heen en weer lopen. Nee, u las vrij zware kost, moet ik zeggen. Uh, toen u 15 was, uh, Kafka, Nietzsche. Uh... Ja. ja. Bijzonder, is niet vind ik dat? Met het jullie? Uh... Ja, mijn vader zegt: het was maar beter dat je je huiswerk maakte. Ja. Maar ja, ik kwam natuurlijk... helemaal niet uit een, uit een uh, kunstzinnig milieu? Of een, uh... Nou, wel een beetje intellectueel milieu. Mijn vader las ook zware kost. Hij las uh, Spinoza. Las oh. En Kant las, ik geloof ik, in Hegel en zo. Dat stond ook in de boekenkast? Ja, dat stond in de boekenkast. Ja. Trouwens, die Nietzsche die heeft, dat had niet Nietzsche volledig in zijn boekenkast. Je hebt daar nog een uitgave van... Alzo Spaast, Zarathustra, die komt uit de boekenkast. Ja. Uh -huh. Maar die multatuli laste niet. Dat vond hij een vagaville. Had hij toch een bijnaam voor Mallatuli, ja. Maar dat was de algemene bijnaam voor dit man. Ah. Maar ik had dus twee ooms die wel wat in multatuli zagen. De een was belastingconsulent en de andere notaris. Die hadden bij allebei die oude blauwe multatuli compleet zo mm -hmm. in kastan. Dus als ik daar logeerde, dan las ik dat. Mm -hmm. Ja. Want het is al diegene van Mallatuli ja, dat, dat weet ik niet, dat al gezegd Maar is het niet bijzonder eh, dat je al zo vroeg eh, dat soort zware boeken las? Het, uh... Uh, oh, er was nog een jongetje op school die dat ook deed, maar verder niet. En er waren 300 jongetjes op die school, of jongetjes en meisjes. Uh -huh. maar. En, maar mijn zuster die, die, ja, die las ook al heel jong dat soort zware boeken. Uh -huh. ja. Dat uh, betekent dat, uh, bedoel, daar moest je veel voor uh, indringend lezen. En zo. En, ik, ik zie iemand voor me die dan uh, een beetje teruggetrokken met een boek uh, in die tijd. Een beetje melancholisch figuur. Die met, bo die, die zich met boeken. Nou, trokken. of ik nou zo melancholisch was. Ik was wel. Uh, dat geloof ik niet melancholisch. Wel, wel ja. Zoals ik zeg, obstinaat, kwaadaardig en zo. Mm. Maar ik zat wel heel graag te lezen. Mm. En dat is zo dat ik. Uh, ja, dat soort dingen kwam ik al gauw achter dat dat bestond. Je nee, nee. Nou ja, ook door in mijn vader's boekenkast te kijken, maar dat was niet de enige bron. Waren dat boeken verboden bij u thuis? Nou, echt verboden niet, maar, maar het werd ook niet aangemoedigd. Je moest al je tijd in je huiswerk besteden. Maar eh, toch wel. Ja, het werd niet... Nee, het werd echt verboden. Nee, echt verboden, nee. nee. Want, uh, ik <laughs> maar bijvoorbeeld, ja... Uh, uh, u zei dus zo, uh, nou, in de tweede klas in het gymnasium... zat was nou, een jongen, van 13, 14 jaar. Of in de derde klas, weet ik niet meer. En die, uh, die zei, ja, ik heb nog een mooi boek gelezen. En wat was dat nou wat ik gelezen had? Dat was Stefan Zweig, Heilung durch den Geist. En dat boek, dat gaat over, of ging over... Het waren drie essays, grote essays met biografische bijzonderheden... Over Mesmer. Mesmer dat is de, ja, niet helemaal de uitvinder van de, van, de, van de hypnose. In het begin van de vorige probeerde Mesmer met de hypnose te uh, genezen. Dan over Mary Baker Eddy. Dat is de grondlegster van de Christian Science. En de derde was Freud. Zo, zo kwam ik eigenlijk aan Freud. Ja. Maar dat jongetje, dat had, ja, zijn vader was arts. Die had dat boek ook in de kast van zijn vader. Hij ja. zei: Wat een prachtig boek is dat? Mm -hmm. Wie heeft mij dat uitgelegd? Maar op die leeftijd gingen me de meeste mensen voetballen. Natuurlijk ja, maar dat, ik had er eerst helemaal geen, geen, belang, geen, geen, nou, geen talent voor sport. Ik kon, ja, als een touwtje op een lage school, een touwtje, maar zo hoog gespannen was kon ik er al niet overheen springen. Dat was dus helemaal niets van me. En ik had er ook geen belangstelling voor. Eigenlijk. Maar dat is wel zo natuurlijk. Het, het ja, op school dat soort boeken lezen, dat telt onder scho school, helemaal niet mee. Hè? Of toen werd gek gevonden. Of, en dat was toen ook al zo, het is dan nu nog veel hergewezen dat onderwijs veel oppervlakkiger geworden is. Maar toen ook al waren er maar weinig mensen die dat uh, interessant vonden, dat iemand verboeken Boekhoud. En je merkte dus dat die jongens die kampioen tennissen waren of, uh, of pingpong of zo. Die hadden veel meer succes, vooral hadden we dat makkelijker. Nijpend natuurlijk, ja, succes bij de meisjes. Dus dat stak mij wel natuurlijk Maar beter helemaal geen sport dan, dan een slechte sport, mama, want met verliezen en slechte sport maak je ook geen indruk op de meisjes. Ja, als je voor het leest op die leeftijd maak je geen indruk op de meisjes. Um, fragment uit het gesprek uh, dat Ferdin de Vree en uh, uh, wat Advance en Erik Lieshout... met, uh, met uh, Willem-Frederik Hermans hadden in 1989 uh, tijdens het verschijnen van Au Pair. Je zei net Willem-Otterspeer iets over die stem. Ja, ja het is, het, het, ik, ik blijf daardoor op een of andere manier door betoverd worden. Het is een... Um, uh, het is een hele verzorgde uitspraak, heeft hij. En, een, een eigenaardig krakelee zit erin. En ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen dat je een boek schrijft... over iemand um, uh, wie een stem je niet gehoord hebt, een biografie. En, um, en voor Hermans is de, de... Eigenlijk zit, maar dat is natuurlijk uh, te terug interpreteren... zit, zijn, zit die, die, die, die gemaskerde persoonlijkheid... die zich toch um, ook een deel van de kwetsbaarheid herken ik wel in die stem, ja... Dus voor mij is het heel belangrijk dat er heel veel van die interviews op band staan. En dat die natuurlijk ook dat er veel televisieprogramma's zijn waarop die voor. Zodat je eigenlijk eigenlijk. Uh, ik, ik heb hem zelf maar twee keer uh, in een lezing gezien. Uh, en één keer is een keer uh, als een jong studentje aangesproken in de pauze. Maar, uh, wat weet je nou, wat, wat, wat heb je hem toen gevraagd of alleen maar aangesproken? Uh, we hadden het toen over. Uh, ik, ik geloof dat ik vroeg waarom hij een bepaald boek, uh, waarom hij de vertaling citeerde en niet in het origineel. En uh, toen zei hij van... Uh, ja, dat, ik moet nog een beetje aan mijn publiek denken. En ik, uh, ik geloof dat ik toen eigenwijs gezegd heb... dat, ik, dat je toch die beter die dingen... Dat je, dat je die dingen het origineel moet doen. En zo. Good for you, zei hij. <laughs> enfin. Maar... Um maar je moet, je, moet, je moet hem zien bewegen. Je moet hem... Hermans was, had een heel eigenaardige motoriek. Hij, uh, hij liep niet, maar hij duwde eigenlijk. En dat is een hele mooie opmerking. Een heel bijzondere opmerkingsgave van Charles Timmer. Die zei, het is net alsof hij een kar duwt. En als je dan mij vraagt, wat zit er op die kar? Talent! En dat, dat was zo. Je kon Hermans... Ik bedoel, ik, dat is het fascinerende. Niet de oudere Hermans in Parijs. He, dan is hij, dan... hij geniet, Hij genoot van Parijs. Hij was bijna gelukkig in Parijs, voor zover Hermans een klein beetje gelukkig kon zijn. Maar die, die, die ziedende, ongelukkige jongen van net na de oorlog... die de oorlog uitkwam met een rancune zo groot... met een rok zo groot, met een woede zo groot... en met een talent zo groot. Iedereen in zo'n omgeving zag dat natuurlijk. Al die tijdschriften wilde Willem Hermans graag... Uh, Wim Hermans graag bij zich hebben... binnen de kortste keren ontdekten ze... Dat, ze dat, er, dat er niet met hem samen te werken was. Dat je eigenlijk dat hele tijdschrift... net zo goed bij hem op schoot kon gooien. Dat hij het zelf wel vol wilde schrijven enzovoort. En dat hij nauwelijks, nauwelijks geduld had... om met al die minkukels... of met die twijfelaars... of met die, met die halfwas kunstenaars samen te werken. Maar, maar iedereen zag wel wat voor een enorm talent dat het was. In je biografie uh, beschrijf je ook... Dat is, en volgens mij schrijf je dat vrij letterlijk zo op... Uh, dat hij voor het eerst echt een vriend heeft en dat is ook bijna voor het laatst echt een vriend. Hè? Ja, ja. Ja. Dat kun je ook zo stellig. Uh, Hermans heeft um, uh, uh, altijd gezegd: <kliek> hij heeft, heeft veel dingen geschreven over de vriendschap. En um, hij was vanaf het begin was hij daar glashelder over. Uh, hij zegt, uh, vriendschap is, het, uh, het, is, is precies daar waar de politiek de literatuur snijdt. Dus je bent alleen vrienden met mensen die dezelfde uh, opvattingen over literatuur hebben uh, als jij. En alleen als je samen optrekt, als je samen wat te, te, te bedisselen hebt. Zo, zo, zo, die eerste die, die, die vroege vriendschap met, uh, met, met Reven, die was heel functioneel. He, het is helemaal niet, niet raar dat zij in één podiumnummer... Uh, de hele moderniteit in Nederland gebracht hebben. Reven met dat verhaal Melancholia... Waarin die, waarin die zeer opmerkelijke masturbatiescène zit. En Hermans met die, met die, met die haat, uh, uh, toespraak over de katholieken. Dat staat in één nummer. Ja, dat was natuurlijk... Dat had Nederland nog nooit gezien. En dat is zo'n breuk in de... In de dat is, die, die, die breuk is natuurlijk veel groter... dan het studentenprotest in, in, in eind jaren 60 of zoiets. Dergelijks. Dat, dat heeft een, een, um, en dan zie je dat Hermans natuurlijk... de functionaliteit van die vriendschap al inzag. Maar du moment dat, dat uh, reven katholiek wordt... slaat hij er. Nou, dan gooit hij hem over de schutting. en is er helemaal niets dus maar, en heeft die, bijna vreed ook. Hè, bijna, je, of ja. bijna, het is vreed, de manier ja. waarop hij het krijgt... Ze, midden jaren tachtig, nog een aantal keren brieven van Reven. Ja, ja. En schrijft dan op de envelop dit, dit gezeur maar niet beantwoorden en ja. dit laten we maar zo. Ja. Maar Reven was ook vilijn hoor. Die, kon ja. ook echt van, die wist van treiteren. Ja. Dus ze waren wel aan elkaar gewaagd wat dat betreft. Maar, um, maar Hermans was, uh, als je ook de manier waarop hij die, waarop die dus met, met Kousbroek omgegaan is, dus moment dat, dat Kousbroek ook maar ja, die zat, die zat in, in die grote wine affaire tussen Renate Rubenstein en, en, en Hermans in. En toen hij daar min of meer een eigen positie in wilde nemen. Toen heeft Hermans uh, meteen... heeft hij er een eind aan gemaakt. En dat, dat, was, dat is bijna met al zijn vriendschappen zo gebeurd. Vriendschap is... De, is, is, uh, is uh, waar de politiek... de literatuur snijdt. Dat is, uh, en daar, is, daar maakte hij geen uitzondering op. Dit uur is bijna voorbij. Zal ik nog een vraag stellen? Uh, Die misschien niet te beantwoorden is... of wil je nog een fragment laten horen? Ja, nou er staat nog een vraag... Maar we moeten nog uh, Ronald Havenaar even aan het woord laten. Maar daar hebben we twee minuten voor nodig. Dus twee, uh, stel een korte vraag. Een hele korte vraag. En dan heb je één minuut tijd <laughs> om te antwoorden, Willem. Dat gaat nog vast lukken. Als je, als je, ja, dat gaat je lukken. Dat gaat dan nu in. Welke vraag is hè, volgend jaar verschijnt deel 2? November ook. Dan heb je de hele biografie klaar. Welke vraag had je graag beantwoord gekregen... maar krijg je niet beantwoord? Um, of hij of er nooit een moment geweest is waarop hij gedacht heeft... Uh, ik kies eieren voor mijn geld. Ik, uh, ik, uh, nu zet ik de sluizen voor het plezier open. Uh, du moment dat hij in Parijs kwam, had hij de gelegenheid gehad... en had kunnen zeggen van, dit is de cesuur. Ik heb niets meer met Nederland te maken. Ik ga, uh, ik ga uh, pret hebben in de, in de rest van het stukje leven. Hij heeft het niet gedaan. Dankjewel, je wel, Willem dat je hier was. 28 november, dan verschijnt het eerste deel... De mislukkend kunstenaar van de biografie. Het is een van de weinige Nederlandse auteurs die nog zeer leesbaar is. Ik bedoel oudere auteurs. En Vestdijk, die lezen we niet meer, maar Hermans wordt ook op de middelbare scholen nog gelezen. De boeken die nog steeds uh, in trek zijn, dat zijn uh, de Donkere Kamer van Damocles en Nooit meer slapen. En dat zijn ook hele spannende boeken. Dat zijn een soort thrillers. Ik denk dat dat nog wel meespeelt, maar niet als enige. Een van de andere redenen dat Hermans nog steeds wel gelezen wordt... en ook herdrukt wordt, dat is een moderne wereldbeeld, zou ik dat willen noemen. Die man die was het idealisme in alle opzichten voorbij. Dat was wel vrij bijzonder, want hij schreef in de jaren 60, 70... toen dan juist het progressieve wereldbeeld ja, eigenlijk algemeen onderschreven werd... Maar Hermans heeft een pessimistische kijk op de wereld. En ik denk dat we die inmiddels allemaal wel hebben. Alle grote idealen die zijn mislukt. En wat overblijft is geploeter. Politiek gesproken, maar ook anderszins. In ieder geval, het wereldbeeld van Hermans sluit daar wel bij aan. Dus in dat opzicht is hij denk ik een moderne auteur... Bovendien, Hermans deed zijn wereldbeeld uit te drukken in, je kan hij het beste noemen, aforismeachtige zinnen. Heel treffend vind ik deze uit Nooit meer slapen. Op de school van de schepper zakt ook de knapste leerling voor zijn eindexamen. Vat je hem? Of bijvoorbeeld deze, die vind ik ook wel mooi... Uh, mijn grootste geluk bestaat uit het bedenken van ongelukken die mij bespaard zijn gebleven. Nou ja, dan heb je in, in twee voorbeelden heb je het wereldbeeld van Herman. Hey, alles is gedoemd om uh, te mislukken en de wereld bestaat uit uh, bedrog. En mensen blazen elkaar en uh, nou, noem maar op.